10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Op station Utrecht Centraal wordt op dit moment actie gevoerd door de politie. Reizigers kunnen alleen via cordons met rijen van politieagenten naar binnen en naar buiten. De agenten dragen geen uniform, maar een wit hesje en delen flyers uit. De gemeente Utrecht heeft afgesproken met de politievakbonden dat het publiek er geen last van mag hebben. De politie voert al langere tijd actie voor een betere CAO en minder werkdruk... De actie op Utrecht Centraal duurt tot 10 uur vanochtend. Wakkerdier heeft de Rabobank dit jaar uitgeroepen tot winnaar van hun jaarlijkse Liegebeestverkiezing. De Rabobank bedacht de slogan Growing a Better World Together voor een tv-campagne over het verduurzamen van de voedingssector. Volgens Wakkerdier investeert de bank in werkelijkheid miljarden in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. Eind vorig jaar tikte de reclamecodecommissie de bank al op de vingers voor dezelfde campagne. Nederlanders schatten dat ze drie overuren per week maken. Bijna de helft zegt daarvan gevolgen te ondervinden in het privéleven. Dat concludeert onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Zilveren Kruis. Het bureau deed een online rondgang onder bijna 2000 werknemers en leidinggevenden. Vier op de tien heeft een schuldgevoel richting de kinderen over het overwerk. Naarmate de uren toenemen zeggen de werknemers dat ze slechter slapen, ongezonder eten en minder sporten. PostNL gaat personeel van het hoofdkantoor inzetten om het tekort aan postbezorgers op te vangen... Ieder van hen wordt gevraagd om deze maand een keer een wijk te lopen, meldt het AD. PostNL kampt al lange tijd met een tekort aan bezorgers... waardoor post in sommige gebieden steeds vaker te laat komt. Vooral september is een drukke maand. Het weer dan nog bewolkt en plaatselijk een bui. Soms breekt ook de zon door. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 I know you since we were like ten. Yeah, don't mess it up. Talking that shit only gonna push me away. That's it. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. just friends heerlijk begin weer van u3 uh, van Zandvoort. op zaterdag. Oftewel, we zijn er nog tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En als eerste plaat, daar, die is er weer van vier uur, hoor je. Een heetje van alweer een aantal maanden geleden. Mars Mello was dat. En de Single Friends. Ja, in uh, dit uur onder meer de volgende onderwerpen. Nou, voor een tweetal platen gaan we eens even rustig terugkijken naar de zojuist verreden kwalificatie van de Formule 1 in Italië. op het circuit van Monza. En uh, ja, de, de slogan: Best of the Rest. Dat ik, uh, zal voor verstappen wel de, de rest van het seizoen kunnen gaan gelden. Want, uh, Kijkende naar zijn startpositie, dan is hij weer achter de grote jongens. Maar daarover, over een tweetal platen meer. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, uh, we hebben uh, deze week gekozen voor een tweetal knagers. En de ene luistert naar, naar Messi en de andere naar Harry. Nou, de associaties zijn duidelijk. Harry Oliebol en uh, Leonie, Leonel Messi. Het dieren van de week, tweemaal knagers om half vijf. Het gedicht van de week vervalt vandaag, zoals ik al aangegeven had... in het eerste uur, want het aangeschoven is inmiddels Marco Termes. En op ons verzoek gaat hij nog even de column voorlezen... met betrekking tot de race toepasselijk... tijdens deze historic Grand Prix weekend. En uh, goed, pit report. En wellicht in het tweede blokje voor half vijf... hebben we dan nog uh, de nieuws uit de Formule 1 over de stoeltjes. Wie waar en we zo niet, waarom. Daarover ook nog meer uh, tijdens dit laatste uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven... Oh, we gaan ook nog een keer schakelen naar het circuit Zandvoort... Ja. met Willem van Densen rond de klok van tien over half vijf. Want hij kijkt even terug op uh, de vandaag. En hij kijkt natuurlijk ook even vooruit naar de dag van morgen... die om twintig over acht morgenochtend begint en helemaal doorloopt tot een uur of, even kijken, kwart voor zes. Goed, uh, vanavond natuurlijk de parade. Daar zal Willem ook nog even bij stilstaan. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, albert -Jan. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. en dan zie je ook Marco Temercia. Die gaat straks om kwart voor vijf aan de bak... Met zijn column De Race Weduwe. Maar eerst even onder meer deze single van Circus Custers. Ik sta niet aan de gaan met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb normaal, wel mijn woordje klaar. Het is net of na, nou alles is veranderd. Sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar al. Mag centje wijzen, wordt It's the key. wel. Pas wel. Dat was de single uit de jaren 80 nederpop op zijn allerbest van Circus Custus en verliefd tot over mijn oren. Zodra krijgen krijg je de startopstelling voor de GP van de morgen in Italië op het circuit van Monza. Maar eerst gaan we nog even naar Ed Sheer luisteren en Shape of You. at the table doing shots, tricking fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like a...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 Deze Ed Sheeran heeft heel veel hits gescoord. Waaronder deze, die is juist hoort bij CFM. Dat was Shape of You. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, normaal gesproken vandaag, als je dit hoort... dan gingen we live naar het circuit van Zandvoort toe. Maar dat gaan we nou niet doen. We gaan naar de man die tegenover mij zit. Albert Jan Vos met de kwali. Kimi Raikkonen heeft op Monza... bij de kwalificatie van de grote prijs van Italië... de snelste ronde gereden. En mag morgen dus van pole positions vertrekken. Tot plezier van de Italiaanse racefans was de fan in de Ferrari de Mercedes te snel af. Sebastian Vettel eiste ter verhoging van de feestvreugde op 0,161 de tweede startplaats op. Lewis Hamilton en Valerie Bottas bezetten met de twee Mercedes de tweede startrij. Max Verstappen haalde er in de Red Bull een vijfde positie uit. Vooraf werd het op het razendsnelle Monza waar Mercedes en Ferrari met een groter motorvermogen duidelijk in het voordeel zijn als het maximale haalbare ingeschat. Kijken we nog even naar die, die startopstelling. Zoals gezegd dus, Raikkonen op Pool, gevolgd door Vettel. Als dat tijdens de race zo blijft, krijgen we ongetwijfeld te maken met uh, teamorders. Want het is natuurlijk belangrijk dat Vettel uh, wereldkampioen wordt. En dat Raikkonen zal dan even zich moeten schikken. Zo gezegd op 3 en 4 uh, de Mercedes'en met... Uh, op een vierde plek Bottas en op de drie natuurlijk Hamilton. Vijf en zes zijn we gereserveerd voor Max Verstappen en Grosjean. De zevende plek vinden we Sainz terug en op acht Ocon. Ze doen het toch de laatste races Echt goed, die jongens. En op de negende plek Gasly en verrassend op tien Lens Stroll. Hé! Hey! Knappe prestatie uh, dat hij uh, op de tocht in Q3 is doorgekomen... en dan op de tiende plek mag gaan starten. En dan vraagt hij zich al, natuurlijk allemaal af waar is Daniel Ricciardo... Nou, die is als vijftiende geëindigd, dus heeft Q2 niet overleefd. Maar morgen zal die uh, achteraan starten, want Daniel Ricciardo, zoals gezegd, start morgen achteraan in de grote prijs van Italië. De Australische coureur van Red Bull krijgt op het hoge snelheidscircuit de beschikking over een nieuwe motor van Renault. Aangezien Ricciardo het maximaal toegestane aantal van drie motoren al heeft gebruikt, wordt hij voor straf in de startopstelling teruggezet naar achteren. En even kijken, er is nog iemand die een straf krijgt. Ja, Nicole Hoekenberg is bestraft voor de crash... die hij direct na de start voor de grote prijs van België veroorzaakte. Het Duitse vol, deze, de Duitser wordt voor deze race dus tijdens de, de race van Italiaanse Monza... tien plaatsen teruggezet. Nou, kijk even waar die normaal gesproken zou zijn geëindigd. Even kijken, waar zie ik dat zo snel? Uh, even kijken, Nicole Hoekenberg, op de veertiende plek is hij dus van Q3 of Q2... Geëindigd op een 14e plek, maar hij, hij krijgt dus een straf. En uh, 10 plaatsen naar achteren, nou dan 14 plus 10 dan zit hij op 24. Nou, we gaan met dat 20, dus het wordt er uh, achteraan samen met uh, Van Doornen. Goed, uh, tot zover. Nou, daar staat Ricardo niet helemaal achteraan. Nee. Toch? Nou, dan mogen ze even uitvechten. Oké, okay. dankjewel je jan uh, Morgen de spannende race uiteraard uh, live te volgen. Om uh, tien over drie is de start. Ja, in eerste instantie stond er bij al tien over vier. Maar het is echt tien over drie dat de race uh, morgen op het circuit van Monster gaat starten. van vanmiddag, Marco missen Die uh, merkt het zeer terecht op. Uh, een van de eerste rapplaten, dit, uh, Marco. Ja, dat klopt. Ja, het, Joe uh, Bataan. Joe Bataan. in Repo Clippo. Jij hebt het over uh, Afro Tros of zo. Wat is ja, daarmee? Ja, ja, ik heb hier nog uh, op gedalst. Uh, bij de Afro en de Tros. Uh, Echt waar? Uh, ja, ja toen ik nog jong en lenig was. Ja, dat was heel lang geleden. Hè? Ja, hee -oh. Heel lang geleden. <laughs> Want uh, ja, het was in de eertijd 1980 alweer. Hoe lang geleden? Ja, en 1980. <laughs> jeetje, minuutje. Even rekenen, dat is heel lang geleden, inderdaad. <laughs> ja. Oké, okay, nou Marco, straks spreken we u uiteraard weer voor de column om uh, kwart voor vijf. De eens weten we. Maar eerst gaan we weer een andere gaan we oude draaien. Hier is Phil uh, okie. Als je dan het begin van dit plaatje hoort, denk je: waar, waar gaat dat heen? Welke plaat is dat ook weer? Nou, een hele gouden oude inderdaad van Phil Okie... en uh, Together in Electric Dreams. Zometeen dus gaan we niet knagen, maar krijgen we een kater... met het uh, dier van de week. Twee katers in de aanbieding. Dat is na deze van Seals Crofts. En Summer Breeze. A little light is shining. from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Come home from a hard day's work And you're waiting there I can in the world See the smile waiting in the kitchen Food cooking in the place for two Feel the arms that reach out to hold me In the evening when the day is Deze single van Seals Crofts uh, nemen we afscheid van de zomer. Dat was hem weer de zomer, de warmste zomer sinds uh, eeuwen, inderdaad. Twee graden warmer dan uh, de afgelopen jaren uh, deze zomer. Je hoorde de summer breeze. Het is tijd voor, uh, nee, de knagers niet, maar uh, de katers. Ja, we hebben een tweetal katers in, uh, deze week. Allereerst gaan we naar Messi, u wel bekend. Messi is een lieve, vriendelijke kater die heel erg speels is. Hij is bij het uh, dierendhuis terechtgekomen omdat hij nogal een vrijbuiter is. Hij gaat de woonwijk door om zo zijn vertier elders te zoeken. Ze zoeken dan voor hem een huis met een voldoende afleiding rond het huis zelf. Bijvoorbeeld een manege, een kinderboerderij of een vrijstaand huis. En hopen dat hij daar genoeg voldoening heeft dat hij meer uh, bij het huis blijft. Messi heeft last van een chronische nierziekte en niest daardoor af en toe. En Harry? Harry is ook een verlegen kater... die gewend is om naar buiten te gaan. Hij is nog wat angstig, maar laat zich wel aaien door mensen die hij kent. Voor Harry zoeken we dus een rustig huis zonder kleine kinderen. Hij krijgt speciaal voer, omdat hij anders blaasgruis krijgt. En waar verblijven Messi en Harry? Harry Messi en Harry verblijven in het dierenthuis Kennenland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888... 571 3888 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Harry en Messi verdienen een thuis. Zo is meneer net Albert Jan. Dankjewel. Dat waren de dieren van de week, Harry en Messi Te vinden in Nieuw-Noord aan de Keizersstraat nummer 5. Kennen we dieren thuis hier in Stadvoort taking some time and I've been keeping to myself I had my eyes upon the prize ain't watching anybody else but you love it hit me hard girl yeah you're bad for my health I love the cards that I've been dealt do you feel the same as well you know I used to be in one deep I'm a people want me for one thing that's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and get rowdy one coke and Bacardi Sipping lightly. when I walk inside the party Girls on me, F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, sway You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me, yeah yeah yeah yeah. yeah.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 You know I love it when the music's live, but come strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gewoon goede muziek op de zaterdagmiddag bij CFM Salford. Joder, line Payne en strip that down. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En voor de laatste maal, jawel, voor de allerlaatste maal. Uh, vandaag schakelen we over naar Circuit Salford. Naar uh, Willem van Verdienst, die daar aanwezig is tijdens een historisch weekend, uh, Willem ja dat klopt uh, helemaal uh, het is nu even rustig hier op het circuit. Uh, we hebben zojuist uh, de finish gehad van die uh, f3 uh, 500 uh, dus onder de drie autootjes uh, met 500 cc motoren uit de jaren 50 uh, nou, leuke race uh, met zo'n startveld uh, al die autootjes uh, niks gebeurd leuk gereisd en dan kijken we toch even naar de ronde tijden die die autootjes draaien uh, nou de snelste uh, die was Ergens in 2 minuten en twintig. Als we even terugkijken vanmiddag naar de uh, Formule 1, uh, dan werd daar uh, 1.30 gereden, Dus dat scheelt zo wat een uh, minuut uh, wat ze langer over een rondje doen uh, als zo'n uh, Formule 1. En dan heb ik niet over de huidige Formule 1. Ik zou ze in twee rondjes uh, deze auto op een rondje gaan zetten. Maar desalniettemin toch leuke uh, racen. Ja, of een veilig race is, het best. Hè? Want een hoop van die auto's, uh, die hebben geen eentje een uh, Die hebben ook geen uh, veiligheidsvottels. Dat uh, heeft één voordeel. Ze kunnen wel uh, in de bochten uh, lekker meesturen. Want ze zitten niet strak uh, ingestuurd. Nee, maar ik heb ook gezien dat ze dan uh, één hand aan het stuur houden... en die andere aan de carrosserie. Ja, dat klopt. Uh, <laughs> in bepaalde bochten viel mij nee, dat ook op uh, één handje aan het sturen <laughs> ja <de> <laughs> ja. <laughs> ja goed op je op een relaxed toertje boodschappen aan het doen zijn ja handje buiten boord ja je zegt over die veiligheid van die auto's willem dus dan marcus ericsson crash in de in de vrije training dat uh, zouden we niet uh, kunnen gebruiken op het circuit vandaag. nee nee nee die crash die we gisteren zagen op onze ja zou dat met een van de auto's gebeuren die vandaag in, uh, op de op het spiegel aanwezig zijn. Uh, ik denk niet dat diegene uh, die daarin zou zitten uh, zo makkelijk weg zou lopen als uh, Marcus Ericsson. Uh. Nee, wat een ongelofelijke veiligheid hè tegenwoordig van die Formule 1 auto's. Ja, ja, ja. ja je ziet tol, vriezen rollen, dan denk je nou uh, En dan stapt hij uit en uh, zwaaiend uh, loopt hij terug. Oké, okay. Hij zal ongetwijfeld wat uh, blauwe plekken hebben en wat speedfit, maar daar houdt het mee op. Ja, er komen nog wat uh, auto's uh, bij jou, uh, de baan op. En dan gaan we naar de dag van morgen. Hoe ziet de dag van morgen eruit, uh, Willem? Ja, uh, zo dadelijk hebben we hier nog even de eten gehouden, Hebben gauw de Tourwagen uh, Classic. Dat zijn uh, voornamelijk uh, oudere DTM-auto's. Dan hebben we daarna ook nog een uh, race van een uur van de 366 uh, Touring Cars. Dus uh, een beetje Tourwagens uh, van uh, onze geboortejaar. Morgen, ja uh, Rob. Uh, ja, ik weet niet of je plan hebt om te slapen, maar morgen om uh, tien voor half negen. Jij als uh, CFN die eerst bij ja, het ja, ja. zal dat ongetwijfeld waarnemen. Om tien voor half negen hebben we al uh, een race van de Formule 2. En uh, dat is een aardig startveld met een aardig uh, geluid. Dus uh, ik ben je succes met het uitslapen. Ja, kunnen we lekker wakker worden, hou we wel van hoor Willem. Ja, en de dag uh, ja, die gaat door uh, morgen tot uh, Even kijken, aan het eind van de dag om tien voor half zes eindigen we met de NKGT Touring Cars. En daartussen, ja, dan dus vinden we weer alles terug wat we vandaag ook uh, gezien hebben. Die Formule 1, wat toch wel het meeste geluid uh, produceert. Die gaan uh, morgen van start om uh, vijf voor half twee. Dus mocht je de kramp willen zien en toch nog uh, Formule 1, uh, nou, dan is dat makkelijk haalbaar. Uh, even naar het circuit gaan, uh, dat duurt tot... Uh, Even kijken, tot uh, tien voor twee, nou, terug naar huis en een uh, Grand Prix inschatelt. Makkelijk, tien over drie, hè? we starten we pas morgen, dus... Uh... Ja, precies. Nee, dat gaat makkelijk lukken. En uh, dan, ja. Uh, ja, voordat we aan, uh, aan die mooie dag van morgen gaan beginnen... hebben we vanavond eerst nog de parade door het dorp. Ja, de par parade, die, uh, ja, de kolonen, de parade... die gaat van start hier uh, om half acht uh, vanaf het gebied. Dus ik denk dat ze zo rond uh, acht uur dan uh, op het Raadhuisplein... En, omgeving uh, aanwezig zijn om die auto's uh, te proberen zodat iedereen uh, ze ook van dichtbij kan uh, bewonderen onder het luisterend genot van een uh, stukje boek en boekie uh, boekie woekie muziek toch ja en de tappunten gaan om uh, 6 uur al los uh, Willem, dit ter info oh, nou die waren vanmorgen al en toe kijk hier <lacht> <Laten we kijken. lacht> Yes. Oké okay, Willem, hartstikke bedankt voor je verslaggeving van uh, dag 2 van de historische Grand Prix live vanaf het circuit Zandvoort. Mede namens de luisteraars. En ik zou zeggen, uh, wellicht tot straks en anders uh, zien we elkaar morgen uh, op het circuit. Ja, yeah, he is goed. Oké, okay, dankjewel Willem dankjewel voor deze, van. vanaf het uh, circuit van Zandvoort. Wat een geweldig mooi raceweekend hebben we daar hè. Dus uh, ja, daar genieten we nog even van en In vanavond inderdaad vanaf half acht de parade uurtje vanaf door het dorp... Dat gaat ook weer een heel feestje worden. En dan uh, gevolgd door uh, live muziek op het uh, Raadhuisplein hier in Sanford. En wij gaan ook weer muziek voor je draaien. We hebben vanmiddag weer een uh, drugschema... dus uh, we moeten het hierbij even laten voor de Brothers Johnson en uh, Stamp. Want uh, Marco die had uh, gisteren goed nieuws uh, voor ons... want die mooie columns uh, van jou in de Zoffertse Courant... die gaan gebundeld worden, Marco. Ja, dat klopt. Uh, heugelijke tijding. Ja, en uh, hoe, hoeveel bundels... of uh, bundels niet, maar hoeveel uh, columns van jou uh, worden er gebundeld? Uh, allemaal. Uh, 62 stuks. 62 stuks? ja. Waren dat lange onderhandelingen, of dat... van, wie, van wie kwam het idee? Uh, van mij. Ja. <laughs> maar de uitgever uh, knikt uh, vrij snel, moet ik zeggen. Oké, okay. krijgt de bundel ook een naam? Ja, de titel van de, van de columns, hè? Gelukkig Wij. De eerste woorden ja. van ons Zandvoorts volkslied. Gelukkig wij, de frisse lucht, en het vrij en open strand. Oké, okay, maar het, is, het zijn natuurlijk de columns die je geschreven... die zijn toch behoorlijk op, op Zandvoort gericht geweest? Ja, ja dat klopt. Maar uh, laten we zeggen dat de, uh, de scherpte van de pen uh, landelijk uh, ja. verspreid mag worden. Ja, nee, dat klopt. Want ik bedoel, enige kennis van de Zandvoortse geschiedenis is, uh, is niet onwenselijk natuurlijk. Tijdens. Nee, maar ik denk dat de onderwerpen zich ook wel lenen... om in schin op geul uh, gelezen te worden. Ja. En wanneer, wanneer wordt die gepubliceerd? Wanneer komt de bundel uit? De bundel komt de eerste week van oktober komt uit. Oké, okay, nog met wat poespas en tromgeroffel of uh, met stille trom? Ik uh, zal eens even uh, mijn sponsors uh, lief <laughs> aankijken. <laughs> <laughs> Alweer. <Spal> <laughs> maar goed. In ieder geval, ze worden gebundeld. Begin oktober uh, is die bundel, komt de bundel uit. Gelukkig ja. wij. Ja. En uh, dan kunnen we de, in alle rust nog eens een keer de columns teruglezen. Ja, je mag zelfs uh, je lievelingscolumn uh, meerdere keren lezen. <lacht> Helemaal goed. Jij plaatste vandaag uh, dat bericht of gisteren op, uh, op Facebook. Vandaag, ja. Vandaag. Uh, en dan uh, die, die reacties uh, die je daarop krijgt. Iemand die zegt van, uh, zo'n voor krant niet de moeite meer waard van het lezen. Dat soort <lacht> dingen. Nou, die column weg is. Oh, ja, nou, ik las het echt. Het, met, met, ik las het echt. Met, met een korreltje zout nemen, jongens. <laughs> Oké. Okay. Uh. Hey, straks de race weten we. Maar eerst even deze van Jocelyn Brown. Dat was in de, de Jaren 80 van uh, Justine Brown, haar uh, grootste hit uh, alle tijden zeg maar. Dat was Somebody Else's Guy. Vandaag geen gedicht van de dag, nee. We hebben Marco Temis uh, vanmiddag uh, op bezoek in de studio voor nog één keer de Raceweduwe, de column van uh, Marco Temis. Het woord en de realiteit achter het begrip Raceweduwe zijn twee totaal verschillende zaken. Dit stel ik om de Koeman gelijk bij de horens te vatten... of in het kader van deze speciale racedag-uitzending... de auto bij de voorbumper. Omdat bij de koplampen grijpen wellicht te seksistisch klinkt... waardoor een file boze criticasters met gierende banden in de pen klimt... om ons favoriete lokale radiostation ZFM aan te schrijven. In deze barre tijden van overdreven aangescherpte zedelijke mores zijn tenslotte de Wulpse geminirokte prijsmeisjes reeds geslachtofferd. Snelheid, gevaar, benzinedampen, dure auto's en mooie meiden... hebben volgens de hedendaagse moraalridders helemaal niets met elkaar van doen. Nee, volgens hen moeten vrouwen met geitenwolle sokken... jeugdleren jezus Jezusnijks en een ongeschoren pitspoes... waarbij uw genemuider wees welkom mat bij de voordeur een gladgeschoren biljartlaak is... zichzelf niet presenteren als lustobject. Volgens deze humorloze, smakeloze, seksloze zwartkousen... dienen de dames tegenwoordig... gehuld in een vormloze, morksgrijze, de bekers... vanaf minimaal drie meter naar de coureurs te werpen. Dit om te voorkomen dat iemand van de partijen bezeten wordt... door een door de duivel ingefluisterde, seksueel getinte gedachte. Reesweduwe. Welke dwaas deze term ooit heeft verzonnen... verdient het schandblok op het Raadhuisplein tijdens de Jumbo-race dagen... als opwarmertje voor de climaxverstappen van de dag. Tomaten en eieren om naar de dwaas in het schandblok te gooien... zullen worden gesponsord door de supermarktketen. Reesweduwe. Als zij een weduwe is, dan is haar man overleden. Dus waar praten we eigenlijk over? Nu kan het zijn dat de klap van zijn dood zo groot is geweest... dat de dame nog jaren in het weekend op haar man wacht. Maar dat lijkt me toch sterk. Mocht dit wel zo zijn, dan dient zo'n vrouw... onder een dubbele dosis intraveneus toegediende Prozac... door mensenredders in witte jassen... met loeiende sirenes afgevoerd worden naar het dichtstbijzijnde PZ. Het woord race heeft een negatieve, zeer eenzame lading. Een woord dat verwijst naar groene weduwe. Dat is een vrouw die zich in een nieuwbouwwijk te pletter zit te vervelen... terwijl ze over de weilanden uitstaart. In onze fantasie zien we hier direct een redeloos, reddeloos, radeloos, zielig vrouwtje. Iemand in de slachtofferrol. Nonsens, onzin, kwatsch! De bedenker van het woord reesweduwe heeft hoogstwaarschijnlijk sinds de 70e jaren een paar stadia sociaal-maatschappelijke evolutie lagen. Ik vermoed namelijk sterk dat het woord aan het zwakzinnige reptiele brein... van de mannelijke neandertaler ontsproten is. Nooit van dolomina gehoord, emancipatie, zelfbeschikking, condooms, de pil. Vrouwen zijn tegenwoordig mans genoeg, kereltje. Ze besluiten zelf wel of ze mee willen naar een circuit of niet die houd jij niet tegen. Willen ze niet meegaan met een als overmaatse kleuter geklede man... Om de, om de geur van benzine en verbrand rubber op te snuiven... dan kun je er vergif op innemen dat de vrouw in kwestie... echt niet braaf thuis zit te wachten met een breiwerkje... een kop thee met een Maria kaartje en een opengeslagen Ariadne op schoot. Die belt zich in de dagen voor het raceweekend suf naar vriendinnen om het erg supergezellig op een zuipen te zetten... en eens flink de beest uit te hangen. Ik hoor het haar, zogenaamd opofferingsgezind, zeggen... Nee hoor, Kees, ga alsjeblieft heel het weekend weg. Ik sla me er wel doorheen. Wellicht zit maar dan de race weduwe wel op Tinder... om eens lekker uit de bocht te vliegen. In dat geval hangt de geur van verbrand rubber... nog dagen in de slaapkamers. Mannen die niets om rezen geven... Maar wel ongewillige gewillige Het begrip raceweduwe krijgt nu toch opeens een heel andere lading. Toch, racefans? Dankjewel, Marco. Geweldig. De column raceweduwe tij, tij, tijdens het Maxi Verstappen Weekend. En nu op herhaling. Want we hebben ook weer een mooi raceweekend. met de historische Grand Prix. En het gaat over raceweduwen. Girls, girls, girls. Girls, girls, girl. girls. Girls, girls, girls.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 girls girls well the May Waar we tenminste raceweduwen. Drijven we deze van Sailor en Girls, Girls, Girls. Hij zit weer uh, aan de tafel. Goedemiddag uh, Fred. Een hele goede middag. Hij is er weer hoor. Ja, we zijn er weer. Zo dadelijk tussen 5 en 7. Entertainment for you. Wat gaan we daar nu allemaal doen? Ja, we, we zitten nu al eigenlijk af te wachten op Wesley van Gorup. Die gaat, die gaat over zijn single hebben. Laat ons proosten. Nou, dat gaat zeker lukken vanavond. Nou, ja, we mee. Zeker weten. <laughs> en uh, daarna nemen we contact op met Daisy Talens over haar uh, single. Wijze lessen. En Dion, voel jij mijn liefde? Oh, wordt weer heel dus, spannend. Uh, ja, dat wordt weer heel leuk. En, leuk? Uh, ja, hoop leuke muziek. Ik wil ook weten van de mensen van hoe hun uh, vakantie was en wat ze gedaan ja, hebben. Ja, ja als, uh, als ze een leuk verhaaltje hebben, ja, uh, er valt een uh, leuk pakketje te verdienen met de uh, CD-singles uh, van uh, Nederlandse artiesten. Wat moeten ze doen dan? Even eens, uh, hun verhaal vertellen. Mag uh, via de mail, mag uh, via de radio, telefonisch. Uh, ja, maakt niet uit hoe. Nou, gaat het weer leuk worden, ja, toch? De, de sociale media. De sociale, sociale, media. sociale media bij, uh, sociale media. bij ja. meneer Heij. <laughs> <laughs> nou, hij gaat het uh, weer doen, ze dadelijk tussen vijf uh, en zeven. Ja. Heel veel plezier, uh, Frit. Daarbij. Dankjewel. En wij zijn er uh, volgende week weer. Toch? Ja. Uh, nog even bedankt uh, voor de medewerking. Marco Temes. Uh, Gijs van Lennep, Jan Lammers, uh, Porsche Nederland. Uh, en morgen, nou, hebt u nog geen plannen, ga naar het circuit, want het is prachtig. De derde dag van de historic Grand Prix. En vanavond tijdens de parade zien we elkaar ongetwijfeld ook. En daarna gaan we lekker op de dansen op de muziek van de Boogie Woogie. Zo, so, zo so je stads heel veel plezier. En tot volgende week. You know dag. Doei doei. Some things in life doei. really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on